Uit onderzoek van het OM blijkt dat de man zich daarvoor agressief gedroeg. Hij schopte, sloeg en beledigde agenten die hem wilden oppakken. Tijdens de aanhouding probeerde agenten hem handboeien om te doen. De man kon zich losrukken waardoor de boeien maar aan één hand vast zaten. De man deed na het incident aangifte van mishandeling. Die is door het OM geseponeerd.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 Volgens het CBS was er vorig jaar sprake van een lichte recessie, veel milder dan die in 2009 na de kredietcrisis. De hoogleraar van de Erasmus Universiteit, die ontslag nam vanwege het joemelen met onderzoeksgegevens, zegt dat hij niet op grote schaal heeft gefraudeerd. In een interview met het AD zegt Dirk Smeesters dat hij gegevens heeft weggelaten en dat, dat had moeten rapporteren. Maar volgens hem is zijn situatie niet te vergelijken met die van de Tilburgse hoogleraar die vorig jaar weg moest naar fraude. Ik ben geen Diederik Stapel, ik heb geen gegevens verzonnen, zegt smeesters in de krant. Gisteren werd bekend dat twee van zijn gepubliceerde artikelen onwaarschijnlijke resultaten hadden. Het weer zonnig, het wordt 17 graden op de Wallen, 22 in het zuiden van het land. Morgen bewolkt en wat regen. Donderdag weer zomers met 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is de N201 Zandvoort Uithoorn in beide richtingen dicht tussen Heemstede en Krukjes. Dat komt door een aanrijding. Tot zover de verkeers... In Circus Zandvoort ben jij de artiest...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 Want hij kwam eerst met rode rozen en een sigaartje voor haar pa. En toen het kind begon te blozen, bracht hij haar naar de opera. En toen haar pa nog zat te roken, fluisterde hij iets in haar oor, waardoor haar haar...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 Zij kon haar schande niet verbergen en viel gedurig van de grond. Vorige week is ze gevonden met een rood sjaaltje om de nek. En in haar brief stond onomwonden toen Jacob op reis ging werd ik gek.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 En na de zoete smaak der zonde Proeft gij de dood Zijn bittere gauw Brigitte, badoe, badoe Brigitte, de hart doet zo Je foto aan de muur maakt mee doorlopen Je kijkt me zo uit dag en dag Beep, beep, beep, Leg ik s'avonds in mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portoon Waar mij doorlopend overstuur, stuur Brigitte Bardo, Bardo Brigitte te Bardo Brigitte Bardo, Dat verder gaan, ga je kijkt me zo uit dag en dag Baby, baby, baby ik s'avonds in mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portretje kan je zo lang. Je benen zo slank, baby. Je haren zo blond. Baby. Je bent zo rood Ach, waarom heb ik jou niet hier? Ik heb je alleen maar op papier Brigitte, manoe, manoe Brigitte, mijn hart is zo Kan verder gaan, je kijkt me zo'n dag en dag Heb ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portret, je kan je zo rauw, nee, nee. je benen zo slang, nee, nee. ja.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 Nam ik nooit een andere vrouw Ten een die sprekend leed op jou Ik kan jou vergelijken met een ieder die ik wil Maar wat zou telkens verblijken dat enorme verschil Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief Ik vind je geweldig, in één woord geweldig als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. Dan een die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die het wil. Maar wat zou het telkens weer blijken dat en allemaal op stil?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 Mooie muziek uit lang vervlogen tijden. En zo ook de volgende plaat van Tridol met was je maar in Lutjebroek gebleven. Was jij maar in Lutjebroek gebleven met je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 Hey, hey. Kapitaal. De vrouw wie er gras en maaide, triep hem binnen, voor de thee, waarbij zij zijn krullen aaiden, wat hem eerst nog niet veel deed. Mensen noemen elkaar geen nietje, eenmaal is de schuld van kapitaal Zij verleiden in het schuurtje bij de schoffel en de schaar en al ras voor If I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 Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. De zangeres zonder na, moet ik zeggen, met Rij voorzichtig, ook hoorde u Leen Jongewaard met De schuld van het kapitaal, ook Willy ik kwam voorbij met de... de glimlach van een kind, en natuurlijk op met Was je maar in de broeken bleven. Nog meer mooie muziek heb ik klaarstaan onder andere Korting van Bosch, de Bos, Marta Wilma, En nu is Rob Denijs met Hey Mama. In verdriet en ontploffing, dat is kom ik bij. Ja, dat was muziek voor Rijn de Vries met Patsy. Daarvoor Conny van der Bos met Het is Genoeg. Ook u Mart en Wilmarie met Lekker Troelijken. En natuurlijk Rob de Nijs met Hey Mama. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u mee iedere week op reis terug in de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70 Zo ook bij de volgende plaat van Therese Steinmetz Met speel het spel Nee meneer, ik moet nu naar huis Elk begin heeft ook weer een slot Nee meneer, dit is een appuis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 Naar de gaan, de gaan, ze wat ze vol, ze wat ze vol, ze voel wat ze vol, ze voel wat ze vol. <BRENCAL1> en ze van een domini, een In de karak in de karak in de karak in de karak de en dgunt, rodentie, en en Een dominee. een domini, een domini, een en een zuster, een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 maak je van boter, een kastelein Een kastelein, een paar poels Eurs betalen, betalen, zij de kastelein Eurs betalen, eurs betalen, zij de kastelein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 Maarten van Honderen, echt een echt matroos pardon. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatrozen. Mooie benen, mooie benen, zijn de lichtmatrozen. En de sweeter, en de sweeter, zijn de barones. En de sweeter, en de sweeter, zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eer spital, eer spital, zij de kastelein.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 Nu voorzichtig, nu voorzichtig, zei de oude heer. Nu voorzichtig, nu voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie wienen, mooie wienen, zei de dikke matroos. Mooie wienen, mooie wienen, zei de dikke matroos. In de zwichter, in de zwichter, zijn de baroons. In de zwichter, in de zwichter, zijn de baroons. Huis betalen, betalen zei de kastelein. Huis betalen, huis zei de kastelein. Zeg je pakken, zeg je pakken, zei de klompen. Ik zei, je pakken, ik zei je pakken? Zei je pakken? Zie de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zie de wafelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zie de wafelfrouw. In de kark in de kark, zie de Dominique. In de kark in de kark, zie de Dominique. Veel zijn er niet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 Want je geeft geen dag terug. Waarom gaan toch die jaren als je jong bent zo vreemd?